Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. Op de A7 richting Zaandam voor het knooppunt Zaandam 4. En aansluitend op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 6. A9, ook maar Amstelveen. 7 kilometer tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Badhoevedorp En ook 7 kilometer op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein. Daar staat een vrachtwagen met een lekker band. En daarom zijn er twee rijstroken aan de rechterkant van de weg dicht bij Overschie. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar staat tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 7 kilometer. En de A27 Breda-Utrecht ook 7 kilometer tussen Gorkum en Lexmond. Dat komt door een ongeluk. A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Hilversum en knooppunt Lunette 9. En de A28 richting Utrecht tussen Maan en Soesterberg 4. En voor het knooppunt Rijnsweert 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Motion by Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. J'ai travaillé des années sans répit jour et nuit pour réussir, oh, oui. pour gravir, oh, oui. le sommet. Oubliant, oubliant, oubliant, souvent dans oubliant, ma course oubliant, contre, contre le temps Mes amis, mes amours, mes, mes emmerdes accord perdu, Accords perdu j'ai couru, couru, couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, obstiné Vers l'horizon, l'illusion Vers l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait En sacrifiant je m'en accuse à présent Mes amis, mes amours, mes emmerdes Mes amis c'était tout en partage Mes amours faisaient très bien l'amour Mes emmerdes étaient ceux de notre âge Où l'argent c'est dommage et pour renaître au jour Pour être vieux, fier, fier, je suis fier entre nous, entre nous, je l'avoue J'ai fait ma vie, mes idées, mais je donnerai ce que j'ai, pas ah, tout à fait, pour retrouver je Mes amis, mes amours, mes ennemis, mes relations, ah, mes relations. Vraiment sous haut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 Charles Navour, Merde. Het is uh, zaterdag 10 mei. Welkom uh, in een regenachtige zandvoort bij Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Faber. Uh, waar u, uh, als u komt kijken bij ons uh, een kopje koffie uh, geserveerd krijgt door Yvonne Roosendaal. Het programma werd uh, samengesteld. En geredigeerd door uh, Yvonne Roosendaal, Gerry Rutte en Gert van Kuik. De techniek uh, is vandaag uh, door twee jongelui gedaan. Sander en Thomas. En uh, als presentatoren zitten hier uh, Henny van der Leden. En Tom de Grebbe, Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. We hebben uh, eigenlijk een hoop gasten vandaag ja. met min of meer uh, korte aankondigingen en dergelijke. Dus uh, ja. we moeten eigenlijk maar een beetje snel uh, van start gaan. Wat ja, we ook doen en wat we ook hebben, en dat is op zich heel erg leuk, maar dat doen we helemaal aan het eind en dat is een verzoek. Een verzoek van de Zandstroom. En uh, het, het ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen. En die hebben een moederdaggedicht gemaakt. Nou, ik vond het toch eigenlijk wel verschrikkelijk leuk. Wij lezen dat ook inderdaad aan het einde voor. Niet dat waarom? ga jij doen, hè? want jij dat bent de literaire uh, van <laughs> ons tweeën. <laughs> nou, maar voor voorlezen hoef je toch literair, het ook niet literaire. is alleen voor het maken. Oké, okay, het programma voor vandaag aangeschoven is inmiddels... Uh, de heer Michel Konings. En hij gaat een een de mededeling doen over de moederdagbrunch van morgen. Aangeschoven is ook de heer Kees van Dijk over uh, Zandvoort. De Voorzitter van FV Zandvoort. Zandvoort. Ja. We hebben nog daarna uh, Bob de Vries van OPZ... En uh, als, Marina, een, als nieuw raadslid. He. Als nieuw raadslid. Ja. En Marina Wassenaar die iets gaat vertellen over de zomer tentoonstelling in de Agatha Kerk. Ja. En dan hebben we nog voordat we weer nieuws hebben de heer Slag van Snackbar Het Plein. Daarna nieuws en dan... Ja. dom. Dan... Nou ja, en daarna nieuws en we gaan praten over de windmolens, de stand van zaken en dat zal... Uh, Albert Korper doen. We krijgen daarna iemand van de caravaan die volgende week uh, hier uh, neerstrijkt. Die uh, het uiteindelijke programma uh, gaat toelichten. En uh, we eindigen met Hans Rijmers die iets vertelt over uh, jazz in Zandvoort die uh, morgen in de Krog plaatsvindt. Maar nu uh, eerst meneer Konings die, uh, die uh, een mededeling heeft. Ja, helaas. Ik heb een trieste mededeling. Morgen gaat helaas de grote moeder de brunch gaat helaas niet door. En het is het weer, hè? Het weer. Het weer laat ons in de steek. Ja, 99% kans op regen. Nou ja, dat, dat vinden ja. wij gewoon te triest. Ja. En dat is ook niet de bedoeling, wat we wilden, want nee, we proberen gewoon... juist een, een gezellige en een vrolijke uitslag te doen van het Centrum van Zandvoort. Ja, en helaas, in, in, in, met dit soort dagen, dat, dat durven wij dus niet. En wij hebben toen een aantal dingen overwogen om het in de klok te doen. Maar dan is het hele effect gewoon weg. Dus we wilden het gewoon, en daarom hebben het uitgesteld en uh, het gaat gewoon nog wel door, maar dan uh, op 25 mei. Dus ook op een zondag. mits dan natuurlijk het weer goed is. Die gaat, dat, dat, dat, dat we zijn, we dat, blijven positief. Dat is gewoon zo. Ja, dus ja, spreken we hierbij ja. af. Ja, maar goed. Uh, als de weergoeden, als de mensen luisteren... die kunnen wat trommelen en stampen en toestanden. Als die weergoeden maar luisteren hè, en, de, en vliegen ja. gaan dansen... dan zal het weer best wel opknappen. Ja. Ja. Is, het, is het niet heel nauw ook voor de organisatie om op het laatste moment... want het, het vereist een enorme organisatie. Ja, we zijn er al ruim vier maanden... Ja, we zeg maar vier maanden mee bezig, drie, drie vier maanden mee bezig. En uh, ja, dat kostte in... heel veel tijd en energie. En, en de inkoop bijvoorbeeld? Ja, ook dat, de... nou ja, dat. We waren net op tijd. Daar, uh, wat gistermiddag, gistermiddag om 12 uur hebben we besloten. Met een uh, kleine delegatie van de, van de groep. En uh, om het niet door te laten gaan. Ja. ja, nee dat is inderdaad uh, dat zijn geen leuke dingen nee, natuurlijk. Precies. En dan ook maar hopen dat het nu iedereen bereikt die daar uh, heeft Dat eens. hopen wij ook. Ja, we doen al in... ons best. dus het staat ook vandaag in het Haanse ja, al. al. Dat heb ik al gelezen. Dus nou, ja. kijk dat gaat dus al snel het nieuws. En uh, nou ja, gelukkig konden we hier even nog. Uh, ja voor een kort tijd bestek even zitten. Dus en ik neem aan dat er een hoop moeders denken van hoe zit dat morgen ja. met dit weer en dan even gaan bellen en vragen. En maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel moeders die, die, die eigenlijk ook in besloten kringen het wouden vieren. Dus die hebben nu wel de kans om aan te schrijven. Ja. Dus de kaartverkoop blijft gewoon doorgaan. Ja. Alleen, online. die moeders moeten nu wel Holder de boodschappen gaan doen voor hun lunch. Ja, hun voor hun brunch. brunch. Ja. Ja, maar ja, ze moesten toch boodschappen halen. Dus dan doe je oh, door twee okay. dingetjes meer. Dat maar. maar ja, wat ja. in het vat zit versuren. Nee Ja, precies. En het was ook gekoppeld aan het goede doel natuurlijk. Hè. Want, daar, ja, want dat ja. vergeten we de meesten. Het is wel de moederdagbrunch, Maar we doen het voor een, voor een heel goed doel. Ja. En uh, dat is het verhaal. Nou, leuk dat het dan in ieder geval gewoon over twee weken doorgaat. Eigenlijk hebben moeders dus nu gewoon twee keer feesten. Heb je hem door? <lacht> ik zeg niks. Ik heb hem door. Maar volgens mij is het iedere dag moederdagbrunch. Of eh, moederdag dus. Is dat zo? Ah, natuurlijk. leven toch iedere dag in de watten? Zouden we uren over kunnen praten? Niks. <laughs> ik zeg niks. In ieder geval bedankt dat u uh, gekomen bent. Graag gedaan. Is, uh, en ik wens jullie fijne morgen. Oké, okay. dank, dank, dank u wel. En uh, okay. voor over twee weken alvast heel veel succes met de, de brunch. Oké, okay. goed. Hey, dank u wel. Gaan wij over naar uh, meneer Van Dijk, voorzitter van SV Zandvoort. Uh, SV Zandvoort, uh, ja, ik denk een hoop oudere Zandvoorters. Uh, uh, die weten het wel, maar misschien ook een heleboel mensen niet. SV Zandvoort is het resultaat van een aantal fusies vanuit het verleden. Uh, kunt u nog een keer korten de geschiedenis van SV Zandvoort? Nou, om de hele geschiedenis uh, nou, te vertellen, dat zou wel... een beetje te ver gaan, maar uh, wat ik uh, kan mededelen is dus dat ongeveer uh, 12, 13 jaar geleden hadden we hier een, uh, uh, in de duintje twee voetbalverenigingen. Dat was uh, Zandvoort 75 en dat was uh, Zandvoort Zandvoort Meeuwen. En uh, die twee zijn uh, een fusie aangegaan. En uh, er is een vereniging dus uh, gevormd uh, uit die twee van uh, SV Zandvoort. En SV Zandvoort is een, uh, is een mooie, uh, grote vereniging. En, uh, die dus uh, gehuisvest is in het, uh, het Duinkjesveld. En uh, waar wij veel jeugd uh, mogen begroeten. En uh, ook de nodige senioren uiteraard. En hoeveel leden, over hoeveel leden hebben we het als u zegt... Grote nou, we praten over zo'n ruim 600 uh, leden. En dat is toch een uh, vereniging met een behoorlijke omvang, ja. Ja, allemaal zandvoerders Grotendeels wel, ja. Grotendeels allemaal ja. zandvoerders ja. en, en voetballen is de activiteit van... De uh, uitsluitend uh, voetbal, uh, wat wij uh, plegen. Uh, toen wij uh, gingen fuseren, hebben we wel de, de optie opengehouden... om ook andere sporten te kunnen uh, gaan beoefenen, te laten beoefenen. Uh, het heet ook niet de voetbalvereniging... Zandvoort, maar de sportvereniging Zandvoort. Ja. En in de statuten is dus omschreven dat ook meerdere sporten eh, binnen de vereniging kunnen plaatsvinden. Maar dat is vooralsnog nog nee, niet, voor alsnog aan is niet aan de orde. Nee, is niet aan de orde, nee. maar goed om het inderdaad open te houden, want je weet maar nooit. Je weet het nooit, nee. Ja. nee. Uh, u werkt met heel veel vrijwilligers, neem ik aan. Wij hebben gelukkig uh, heel veel uh, vrijwilligers. Uh, voor, ieder, uh, ja, voor alle jeugd-elftallen heb je nou eenmaal vrijwilligers uh, nodig, mensen die die de trainingen uh, verrichten, uh, de coaching uh, zaterdags uh, doen. Uh, kortom allerlei activiteiten die voor de jeugd gedaan moeten worden. En dan heb je vrijwilligers nodig. En gelukkig hebben we er daar vele van. Ja. Goed. Nou, staat in het Haarlems Dagblad. En uh, ja, we hebben hier een dorp. Dus het gonst sowieso altijd van uh, geruchten, berichten en dergelijke. Uh, dat er wat oneenigheid zou zijn binnen SV Zandvoort. En we hebben u gevraagd om dat toe te lichten. En eventueel, uh, zoals bij geruchten vaak gaan. Uh, men heeft het niet altijd bij het juiste eind. Om eens wat dingen recht te zetten. Yeah. Uh, misschien kunt u wat, wat toelichten wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ja, dat kan ik. Uh, oneenigheid binnen de vereniging dat is een uh, dat gaat erg ver uh, er is wat uh, oneenigheid ontstaan in de in de selectie van uh, van SV Zandvoort en de selectie bestaat uit de zaterdag uh, 1 en de, de zaterdag 2 en uh, die selectie die uh, die wordt getraind door uh, door een trainer uh, genaamd Pieter Keur is allemaal uh, wel bekend hier in de uh, in Zandvoort een bekende Zandvoort een bekende Zandvoorter, ja en die doet dat nu uh, voor het uh, voor het jaar is die uh, aaneengesloten trainer geweest van de van de zaterdag ja. en uh, de selectie spelers die hebben kennis gegeven dat ze voor het seizoen niet meer verder willen gaan met Pieter Keur. Ja, dat kan gebeuren. Dus in voetballand redelijk normaal zelfs. Dat, dat kan gebeuren en inderdaad, het is uh, heel normaal dat je dat trainers uh, ja, niet wisselen. Ja. Uh, er wordt wel eens gezegd trainers zijn passanten, maar dat gaat mij ook een klein beetje te ver binnen Zandvoort. Ja. Maar uh, aan het uh, ja, aan het tijdperk Pieter Keur hebben de selectiespeelders te kennen gegeven daarmee te willen stoppen. Ja, omdat ze een andere manier van trainen willen, dus hmm. wat anders willen. Nou, laat ik het zo zeggen. Euh, ze, zijn er, ze zijn uitgekeken op, euh, op, de, op de trainingen waarschijnlijk van, uh, van Pieter Keur. En ik citeer dan even de spelersgroep. De koek is op. Ja, ja. Nou, Me dat iets dat ik kan. voorstellen. kan. Uh, ik neem aan dat dit in goed overleg gegaan is met... Nou, dat gaat natuurlijk toch niet zo uh, 1, 2, 3, want uh, we hebben net een aantal maanden geleden hebben we met Pieter Keur dus een, uh, het contract verlengd voor het seizoen 2014-2015. Oh, dat stond ook in het Huimsdagblad. En uh, dat is uh, gebeurd nadat wij uh, overleg hebben gepleegd met uh, de technische staf, de medische staf en met afgevaardigden van, uh, van de selectie. Dus we hebben een drietal spelers uh, hebben wij uh, gehoord... Uh, hoe, zij, uh, hoe zij stonden tegenover een, een verlenging van het contract met uh, Pieter Keur. En op die, uh, die vragen werd positief uh, werd daarop uh, gereageerd. En uh, dat is dan ook voor het bestuur aanleiding geweest... om met Pieter Keur in gesprek te gaan. En dat heeft geresulteerd dat het uh, contract is verlengd... Was verlengd voor het seizoen 2014-2015. Ik, ik heb dat ook uh, op, op een zaterdag. Uh, hebben we een afrondend gesprek gehad uh, met Pieter Keur. en we zijn als bestuur. en Pieter Keur naar de, naar de kantine gegaan. En, uh, waar de selectiespeelers aanwezig waren. En we hebben ze dat uh, medegedeeld. dus dat het contract. verlengd zou worden met, uh, met Pieter Keur. Nou, iedereen was daar. er was, er was geen tegenspraak. er waren geen op- of aanmerkingen. in tegendeel. Uh, Pieter, gefeliciteerd. En uh, fijn dat je volgend jaar ook weer trainer bent. En toen uh, begonnen we goede resultaten te behalen. We gingen vier, vijf wedstrijden achter elkaar winnen. En er is in die tussentijd nooit een ongetogen woord geweest. Uh, na deze periode kwam er een, een, een, een ommekeer en gingen we verliezen. En toen opeens wilden de selectiespelers die zijn met elkaar gaan, gaan praten. Hoe nu verder. En uh, dat heeft geresulteerd. Dat ze zeiden we willen dit seizoen in ieder geval ons voor 100% inzetten. Dat we ons kunnen handhaven in de tweede klas. Maar nogmaals, we willen volgend seizoen niet verder met Pieter Keur. En als dat toch gebeurt, werd er aan verbonden, dan stoppen wij met, met voetballen in de selectie. En dan gaan we of lager voetballen, of we gaan elders voetballen, of wat dan ook. Maar Klinkt toch als een ultimatum? Ja, dat werd als een ultimatum werd ook door ons gezien. En eh, dat heeft eh, tot gevolg gehad. Dat wij als bestuur hier toch uh, over gesproken hebben. Want ja, je selectie is natuurlijk uh, het, het eerste is het, is het paradepaadje van, de, van, de, van een vereniging, dus ook bij West ja. En als dat wegvalt, ja, dat, dat is ondenkbaar. Dus uh, wij zijn uh, in het beraad gegaan en we hebben met Pieter Keur daar ook uh, daarover gesproken. En uh, nou, die vond ook dus dat er een onwerkbare situatie was, uh, was ontstaan hierdoor. En dat heeft dan weer geresulteerd dat we in goed onderling overleg hebben besloten het contract voor het seizoen 2014-2015 om dat te ontbinden. Klinkt het toch niet een beetje als een donderslag behelder hemel dat dit kwam? Uh, zeer zeker. Vooral dus als je van tevoren met de, met de betreffende spelers uh, overleg hebt, uh, hebt gehad... en gesproken hebt over het nieuwe seizoen. En uh, daar geen uh, ongetogen woorden over uh, zijn gevallen. Uh, Integendeel, uh, men zei, we staan, uh, het gaat dit jaar goed met, uh, met Pieter Keur. De sfeer is goed. En, uh, dus, nou, niets aan de hand. Dus wij werden wel overvallen door dat uh, ja. bericht. Ja. Goed, maar... De beslissing is genomen. We ja. uh, zijn misschien wel teleurgestelde, maar geen boze gezichten. Mag ik dat uit uw woorden opmaken? Wij, in ieder geval niet, uh, niet binnen het uh, bestuur. Wij zijn, uh, ja, we vinden het erg jammer dus dat het op deze wijze uh, is moeten gaan. Uh, wij begrijpen ook best dat je zegt na zeven, acht jaar, dan willen we wel eens een keer een andere trainer zien. Ja, is... We hebben allemaal begrip voor. En, uh, maar normaal, dan hadden men dat gelijk in januari moeten zeggen. zeggen het ja. heeft, We gaan verder, maar volgend seizoen willen we niet verder met Pieter Keur. was ook nooit het contract verlengd geworden geweest. Nee, omdat jullie natuurlijk een, een vrij democratische... Manier ja, hebben om ja, ja, ja, daar mee om te gaan. Ja, klopt. Ja, jammer. Ja, maar in feite zijn uh, wat dat betreft, datgene wat zo rondzinkt, van uh, ruzie en dergelijke, daar is geen sprake van. Dat, we hebben het allemaal overlegd. Ja, en er zijn mensen teleurgesteld en misschien niet echt blij, maar. Nee, want we hebben afgelopen donderdag heb ik het. Uh... We hebben we de selectie medegedeeld. We hebben ze bijeengeroepen in, in de bestuurskamer... en we hebben ze dit medegedeeld. En, uh, nou ja, men was daar toch ook een beetje van uh, beduus... Dat, dat Pieter nu al opgestapt is. Ja. Oh, hij is nu al... Uh... Hij is niet opgestapt, maar in onderling overleg hebben we gezegd... van het is beter dat je ja. nu dan gelijk ook opstapt. Wie neemt de training nu over? De trainingen over? worden nu uh, waargenomen door uh, Sander Hittinger en uh, Jan van der Leeden. Uh, okay. Dat waren de assistenten van uh, van Pieter Keur en uh, die maken in ieder geval dit seizoen af. Uh, vandaag ja. is de laatste reguliere wedstrijd en dan uh, volgen nog na-competities, ja. zowel voor, de, voor het eerste als het tweede elftal, en uh, die honneurs worden waargenomen door deze twee personen. Ja. We weten ja, ja, het. We weten het. En uh, ja, dit is net wat jij zegt, Don. Zoiets dan weer rond in het dorp. En we hebben het nu recht gezet. Als het nee, is. Wij hebben of, het recht of, gezet. Meneer van Dijk heeft het we recht gezet. Het is allemaal in, goede, in goed overleg, in een goede harmonie met Pieter ah, Oké. Okay. En ik heb ja. begrepen de, van u dat hij ook een mooi afscheid krijgt. Hij oh. krijgt van ons krijgt hij nog een, uh, <laughs> nog een afscheid, uh, afscheidscadeau. Ja, ja, ja, dat klopt. Want we vinden dat iemand die, uh, die acht jaar trainer is geweest... Uh, daarvoor in de jeugdcommissie heeft gezeten... en daarvoor nog twaalf jaar bij de zondag 1 uh, heeft gespeeld en, en ja, gecoacht... Absoluut. die kun je niet op deze wijze nee, wegsturen. Nee, nee, nee. nee, absoluut. Die, die heeft zijn sporen niet. verdiend. Ja, zonder muur Goed. Nou. nou, ja, dan wensen we u en de vereniging toch uh, een goed uh, seizoen met heel veel gewonnen wedstrijden. Mogen we dat zo uh, stellen? Dank u wel, dank u wel. Goed, en een uh, goed volgend seizoen dan. En op zoek naar de nieuwe trainer Dat gaan we zeer zeker doen. Oké, okay, dank, dank u, u wel. wel voor ja, we gaan verder met muziek. Paulo, conte via con mee?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 Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia, di uno innamorato di te It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good like my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful I dream of you chips chips doo, doo, doo, doo. It's pieno wonderful that's wonderful that's wonderful good luck my baby it's wonderful it's wonderful that's, wonderful, that's wonderful. Ja, Paul, ik kom hier. Hier ja, komt mee. Ondertussen is aangeschoven Bob de Vries. En uh, we hebben de laatste weken steeds uh, nieuwe raadsleden. Die uh, <lacht> u in de raad zal uh, kunnen zien opereren straks. Uh, voorgesteld. Uh, en een van die nieuwe mensen is Bob de Vries. Alhoewel nieuw. Het is uh, niet echt nieuw hè? Nee, het is niet echt nieuw. Maar ja, als raadslid wel. Ja. Als. Uh, Mede oprichten. je zei mede Bob. Goedemorgen overigens. Ja, goedemorgen. Uh, je zei uh, mede oprichter van de oudere partij Zandvoort. Ja, dat is al een jaar of twaalf geleden. In 1998 hebben we de ja. partij opgericht. Uh, de eerste verkiezingen hadden we maar één raadslid in, de, in, in Zandvoort. De volgende verkiezingen hadden we of drie of vier. vier. Dus we zijn eigenlijk vlak na de oprichting al gegroeid, tot de een na de grootste partij in Zandvoort. Ja. na de VVD. Ja. En dit jaar hebben we. De VVD ook. Verslagen. Eh, verslagen. <laughs> ja, ja. ja dat, Ik zou dat, zeggen dat is te waar. pakken, maar dat moet uh, nou, niet Verslagen. moet je nog maar even afwachten, verslagen. de komende vier jaar. Ja. Maar het is toch leuk dat uh, zeg maar, bijna een derde van de kiezers van Zandvoort uh, op OBZ hebben gestemd. Ja. En dat geeft ook een bepaalde verplichting voor ons. Nou ja, er is een signaal afgegeven van het moet anders. Ja. Uh, ja, daar daar kun je van uitgaan. En uh, nou ja, dat, uh, dat wijst de huidige coalitie uh, wel uit. En uh, ik zag dat uh, het coalitieprogramma voor elkaar is. Dat nou, ik. De man die dat uh, voornamelijk gema gemaakt heeft, want ik ben even uit beeld geweest. Ja, uh, ja we gaan, uh, door gaan zo over door jou. Door een tijdelijke <laughs> terugslag. Die zit achter me, is Karel Simons. Die heeft er heel veel werk aan gehad. Ja, ja. En dat heeft hij ook keurig gedaan. Dat is ja, een mooi... Okay. Politieprogramma uitgekomen. Ja. Maar, maar politiek kon... komen we straks nog ja. wel een keer op ja. okay. in, ja. in een ander programma. Wat gaat nu wat meer ja. over Bob ja. de Vries? De man achter het raadslid. Ja. ja. ja. Nou, Bob de Vries, uh, inmiddels 68 jaar jong. En waar ben je 68 jaar Amsterdam. geleden? Ja. In Amsterdam en ik woon in Zandvoort ongeveer pak een beetje 37, 38 ja. jaar. Ja, Bob, je, je bent naar school gegaan in, uh, in Amsterdam, <lacht> ja. Wat, mag ik aan uh, ja. daar heb je ook echt je jeugd doorgebracht? School en alles, ja. Want ik ben op mijn 26e, 27e naar Zandvoort gekomen. En waarom? Ik werkte uh, in, in die tijd uh, als uh, inkoper bij binnen het Verman Weesman concern, binnen het ja. Fendix concern, ja. en de uh, <coughs> dat was voor heel Noord-Holland tot en met uh, Leiden aan toe, dus dat is een stuk Zuid-Holland ook bij. Ja. En dat werd gesplitst in een gedeelte Amsterdam en een gedeelte Haarlem. En toen ben ik overgeplaatst naar Haarlem. En toen ben ik naar Zandvoort verhuisd. Ja, ja. Kocht hij regionaal in, vrouw Reesman? Ja. Oké, okay, want ik ken wel een centrale inkoop in ja, Den Haag. Ook, maar, ja, dat is Maar met specifieke aandacht voor regionale belangstelling, nou, neem ik aan. Het, het ene vak was meer uh, regionaal ja. gestuurd dan het andere vak. Ik zat ja. onder andere in de verlichting. Nou, dat komt van plaatselijke leveranciers. maar ook een centrale inkoop. En Die deed, uh, die deed een aantal aankopen waarvan ze dachten van, dat is geschikt voor heel Nederland. Ja. Uh, dat was je op je 26e of daarvoor al? Inkoper. Nee, ik ben op mijn 22e als assistent inkoper binnengekomen en ja. na een half jaar vond meneer Dreesman het uh, mooi genoeg om mij uh, tot inkoper te bombarderen. Keurig. Dat was nog meneer Dreesman zelf die zich daarmee bemoeide met ja, al dat soort uh, ik dingen. Ik zei meneer Dreesman, maar uh, onze directe baas was meester Willem Vroom. Uh, oh. Meester Willem. Vroom. Ah, ja, ja, ja. Het waren, Echt waren maas, echte vromen en de Dreesmans ja. die uh, dat soort dingen. Regel. Regelde al nou, er zit, Benoemen van een, er inkoop. staat ook een inkoopleider tussen. En ja. die mag natuurlijk de voordracht. Ja, ja, maar, maar de benoeming ging dan toen nog uh, door uh, de Vrome en de Dreesmannen zelf. Was er op dat moment al een mevrouw de Vries? Ja, want ik ben in uh, 75 getrouwd. Dus, uh, ja. In Zandvoort? En mijn dochter. Nee, ik ben in 72 getrouwd. Sorry, en mijn dochter is in 75 geboren. Dit okay. om praatjes te voorkomen. <laughs> Maar ja. in die tijd, Flower Power, alles kon. Ja, mijn, do mijn, ja. mijn dochter was een jaar een, een maand of zes toen we naar Zandvoort gingen. Ja, okay. En die woont nog steeds in Zandvoort. Met een man en met kindertjes. Dus, ja. En waarom uh, viel de keuze op Zandvoort? Want ik neem aan dat er natuurlijk in de regio nogal wat uh, mogelijkheden waren. Nou, eigenlijk uh, door een uh, collega van mij. Een collega-inkoper die in Zandvoort woonde. Die zei: joh, uh, kijk eens eens hier. Het Zandvoort. is wel leuk daar. En uh, die adviseerde om een groot huis te kopen, want dan kon je nog wat bijverdienen in de kamerverhuur. Nou, dat hebben we dus ook uh, 35 jaar gedaan. Is, ik, is, ik wou op, zeggen, is dat... dat, dat het, is een prima combinatie. Is dat het huis waar je nu nog woont? Ja. Oké. Okay. En wat te koop is. Ja. Uh. Kijk, kijk, kijk, ik kan het niet laten. Ja. Nou ja, goed, ik ben 68 en nee. ik zit in een huis met tien kamers. Dus uh, en we verhuur niks Meneer meer. De Vries is goed in inkoop, niet? En nu doet nou. hij ook verkoop. Ja, dat was een onderdeel van onze uh, functie, hoor. De, de verkoopbegeleiding. Dus. Ja... ja ja, dan komen we natuurlijk nu op je pensioen terecht, uh, wat je jarenlang hebt gehad. 35 jaar, zei jij? Ja, mijn eigen huis. Ik heb ja, ook ja. nog de laatste... De, de hotel hebben we ook nog gehad, hè? Hotel AZ. Hier ja? schuin tegenover. Ja? Dat hebben we acht jaar gedaan. Hotel Dat, dat hebben we twee jaar zo, geleden je... verkocht. Oké. Okay. Ja, jammer, want we de deden onze ja, fractievergaderingen ik, daar altijd ja, dat ja, altijd heel gezellig. Ik, ik hoorde daar inderdaad leuke verhalen ja. altijd over. Volgende onderwerp. Ja. <lacht> ja. Maar nu okay. zijn dus de fractievergaderingen lang zo leuk niet meer, begrijp ik. Nou, ik, ik, net wat ik zei, ik ben het anderhalve maand geleden benoemd... en ik heb me even afzijdig moeten houden. Ja. Uh, dus ik heb nog geen fractievergaderingen meegemaakt. Ja. Maar die vinden nu plaats in het gemeentehuis en we zorgen zelf voor de gezelligheid. Ja, ja. En voor de serieuze aanpak van, van de werkzaamheden, dat is geen probleem. No. Ja, alleen de kwaliteit van de koffie is wat minder begrijp uh, ik. Ja, nou, maar goed. Dus ik heb soms wat anders in mijn koffie <laughs> Goed, Bob, een, ja. een pensioen. of wat was dat? Je bent met hotel begonnen, Je hebt, het was ja. hotel aan zee. Uh, hoe ja. was dat? moeilijk. Het was een hele, een hele switch van nou, inkoper naar uh, gastheer. Ja, maar ik heb, ik heb ook nog het uh, Wimensinghuis, heet het, dat vroeger gedaan. Ja. Hier op de Weg. Ja. Daar zaten ook 32 appartementen in. Ja. Uh, ik, ik ben uh, ruim 20 jaar geleden bij Frommel deze maar weggegaan. Ja. Door allerlei reorganisaties. En toen heb ik onder andere ook dat Wimensinghuis met 32 appartementen verhuurd. Ja. Voor de Hogeschool Haarlem. Uh, daar zaten 60 studenten in. En in de zomermaanden waren ze er niet. En dan verhuurde ik het aan gasten. Dus ik heb altijd heel dicht bij die verhuur gezeten. Ja. En toen, tien jaar geleden, kwam dat hotel... Uh, er stond er abominabel bij. Qua inrichting en qua naam. We hebben het overgenomen, hebben We het, het opgekalevaterd. En dat hebben we daarna als een goudgezond bedrijf... Uh, twee jaar geleden weer verkocht. Weer verkocht. Ja, en... Uh, nu ben je helemaal gestopt om een gezondheidsreden. Ik denk dat de meeste Zandvoorters uh, dat wel hebben meegekregen. Ja. Dat uh, je wat problemen hebt gehad met je gezondheid. En uh, dat het nu heel erg goed gaat. Ik ben overigens afgelopen dinsdag door de cardioloog weer helemaal uh, gezond verklaard. Dus, Oké, okay, uh, nou, gefeliciteerd. Is, ja, dus we is misschien geweldig. weer wat tennis en misschien weer wat uh, golven. Ja. Het, ja, want een heleboel uh, dingen vallen weg hè, op dat ja. moment. Het ja. is, uh, nou afgezien je van werk, aan, maar alle aan. hobby's en dingen vallen weg. Ja. Maar langzamerhand kun je het weer oppakken. Ja, we gaan het zeker weer oppakken. Ja, en niet al, te, niet al te druk maken in de raadzaal, hè? Kalm aan, hè? Nee, dan gaan we de film. Dan gaan we de film ja, ja. Daarom heb ik even anderhalf maand afstand genomen. Maar per 1 mei mag ik er van iedereen, van de medici, mag ik er. Ja maar ik me er weer mee bemoeien, zeg maar. Ja. Als, uh, je was voorzitter van de oudere partij. Ja. Uh, ben je dat niet meer op het ogenblik? Of nog, wel, nog steeds? Nee, ik ben anderhalf jaar geleden zei ik... nu moet er maar eigenlijk eens iemand anders komen. En er was ook iemand eigenlijk uh, beschikbaar. Okay. Dat is niet helemaal goed gegaan. Want het heeft maar tien dagen geduurd, geloof ik. Maar goed. Ja, ja, goed. Daarna, uh, ja, die contacten... Die leiden, als oprichter ben je toch mee verbonden. Dus ja. ben, ik ja. een tijdje, ja. ben ik een tijdje... Ja. in naam adviseur geweest. Ja. Maar een raadslid wordt uh, nog wel eens even wat anders. Ja, dat betekent zeker. dat je misschien veel meer moet lezen nu dan ja, je deed. De, de pakken komen alweer binnen. Ja, ja. Ik, het is verschrikkelijk. <lacht> ja, heel erg veel lezen. Ik zal één voorbeeld geven. Het mag eigenlijk niet, maar het is nu weer zo'n pak met uh, het, het jaar. <lacht> Hij wijst uh, 7 centimeter ja. aan ongeveer. <lacht> Okay. Uh, nou oké, okay. 7 centimeter dik boekwerk over het jaarverslag van vorig jaar. Yeah. Ja, en dat zit je, dat kun je berekenen. Het wordt de hele avond over, uh, over gepraat. Uh, yeah. En het eind vanavond verandert er helemaal niks. Nee. Niks, nee. want het is al getekend, het is klaar. Ja. Ja, nou, is dat dan, dan niet da een mooie aanleiding om daar nou eens dan iets aan te doen? Want ik heb ook jullie uh, uh, dat, dat, programma, dat, dat, dat programma gelezen. en ik ben vooral en oproep... oproep... de enige die dat zegt. Hè? Van, nou, dat ik, is ik heb de oproep van OPZ gelezen om nu inderdaad samen nou eens een keer de schouders... Onder te zetten. Ja. Dit is dan toch een van de mogelijkheden om te zeggen van uh, zinloos, dat hele ja. laten we dat eens terugbrengen tot kort. Maar ik heb dat tien jaar geleden ook wel geroepen. Hè. En ja goed en men zegt dan ja, daar wordt dan het volgend jaar weer opgebouwd. Dat is een leermomentje, daar denk ik ja, portverdorie dit is wel een heel duur leermomentje elke keer. Hè. Al die fouten die gemaakt zijn. Want er zijn wel eens wat fouten gemaakt natuurlijk. Ja. Maar het is en natuurlijk die, ook mensenwerk. Dus het is mensenwerk, dat, Ja. Goed. ja. Nu zijn we aan de politiek gekomen en daar kappen we. Ja. Dat, komt de volgende, dat komt de volgende keer wel weer. Ja, Karl zit, oh, <laughs> zit teleurgesteld te kijken. Karl, <laughs> OPZ komt volgende keer weer aan de beurt. <laughs> Het ging met ons nu om Bob de Vries. Wie is die, waar komt hij vandaan? En dat wilden we graag een keer okay. aan de zandfotos laten weten. Nou, ik zie de reactie wel. Heel erg bedankt. Okay. En uh, fijn dat het goed gaat met je gezondheid. Laat ons even weten welke reacties binnenkomen dan. Hè? Ja, dat is goed. Is... Oké, okay. okay, bedankt. Bob, bedankt. Graag gedaan. Mark uh, Knopfler, Wild Theme. Nou, wild klonk het niet echt, maar nee. lekker rustig. Maar, nou ja. ja goed. Nou, Bob soms, de Vries is rust dekt, wel nodig. Ja, maar ja. soms dekt ook de titel niet altijd de lading. Ja. Ja? Oh jee. Oh, waar ja, heen, hij we is hij? Hij weg. Goed. Ja, uh, aangeschoven is uh, Marina Wassenaar. Uh, welkom. En uh, wij gaan het hebben over de zomertentoonstelling in de Agatha Kerk. Een jaarlijks terugkerend fenomeen. Ja. En dit jaar, vertel. Dit jaar, het is weer juli en augustus. De opening is 5 juli, zaterdag, om half drie. En het is alleen op zaterdag open, van 1 tot vijf. Maar vijf, dan wel twee maanden lang. Twee maanden lang. En het thema dit jaar, dat is... Um, delen wereldwijd... En geven en nemen. En iedereen die juicht dan van tevoren weer... Oh, wat moeilijk. Yeah. Ja. Maar ieder jaar komen er fantastische yeah. dingen uit. Dus ik ben er immuun voor geworden. Ik reageer er niet eens meer op. <laughs> en iedereen zegt tegen mij... Ze vinden het zo moeilijk. Heb je niet wat anders? Ik zeg nee, want ieder jaar hoor ik datzelfde. En wie, uh, wie bepaalt uh, het thema? De lokale raad. De lokale raad van kerken. Die, um, daar gaat het ook van uit. Ja. Dus die proberen dan iets te bedenken in november al dat je het in januari naar de mensen kan sturen die verleden jaar meegedaan hebben. Ja. Dus die krijgen dan meteen een brief waar alles in staat wat ze moeten weten... althans wat wij denken dat ze moeten weten. Zegt iemand van die uh, deelnemers... ik weet nog iemand of ik denk dat ik iemand ken die dat of dat kan... prima, dan mogen ze meedoen. Het komt ook in de krant en het komt ook in de kerkbladen... Dus daar kan iedereen ook uitvinden waar het om gaat en zich aanmelden. Maar um, Ja, en ik heb begrepen dat als er dan een nieuwe kunstenaar komt, dat jullie dan daar ook naartoe gaan, We gaan om het naar werk alle te bekijken. Ja. We gaan naar alle kunstenaars. Ook degene die al een aantal keren hebben ja. meegedaan. Ja, ik ben nu al bij drie kunstenaars geweest die in mijn ja, wijk wonen zal ik maar zeggen. Ja. En eentje belde zelf op en toen zei ze, nou misschien kan je dan ook wat nemen naar die of naar die of naar die, want die bij mij op de hoek. Dus ik heb die en die en die heb ik opgebeld en die waren thuis. Dus daar ben ik meteen naartoe gegaan. Waarop die ook zeiden, nou, maar hier op de hoek woont ook iemand... en die maakt hout, houtsnijwerk. Ja. Ga daar maar eens kijken. Maar dat ik is... kan mij dus voorstellen dat nieuwe kunstenaars... dat je wel even wil kijken wat, wat voor soort werk. Ja, maar kunstenaars nou... die al jaren meedoen, worden toch weer ieder jaar bezocht? We vragen ze of ze mee willen doen. En zeggen ze dan: nee, dit jaar niet. Geen tijd of andere dingen. Of... Ja. Dan niet. Nee. Maar ze krijgen wel een heel brief. Ja, maar ze worden niet nog een keer bezocht qua nou, kwaliteit. Nou, wel, want je weet niet wat ze maken. Oh, dus wat zij zeggen: ja. dit gaan wij waarschijnlijk. Uh, indienen. Ja. Of hoe je dat dan ook noemt. Dat ja. wordt nog een keer ja. bekeken. Op en er zijn, zijn natuurlijk mensen waarvan je weet... zoals ja, Riet Slegers, die maakt fantastisch patchwork. Dus dat vragen we dan. Vind je het leuk als we komen? We vertrouwen je werk, maar vind je het leuk. En ja, dan ja. kan je best uh, voelen... of ze dat leuk vinden of dat ze ja. zeggen: nou, uh, prima, ja. hoeft niet. Hoeveel uh, nieuwe kunstenaars hebben jullie dit jaar? Uh... Ik denk... Of hoeveel in het totaal aan kunstenaars? 24 in het totaal. 24 in het totaal. een indrukwekkende lijst, ja. Ja, vind je netjes? <laughs> ja, Mooi, hè? Ja, ja. Even kijken. Um... Zij is niet nieuw, maar verleden keer zou ze mee, heeft ze niet meegedaan. Dus dat is één. Nou, u, u ziet het niet, luisteraars. Maar er zit inderdaad, ligt hier een hele indrukwekkende lijst van kunstenaars. Er wordt nu even gekeken, er wordt geteld... En het Ik denk dat ik, ik zes nieuwe mensen heb. Oh. Nu. Ja. Ik had er zeven. Maar die ene die heeft jammer genoeg afgezegd. En dus, uh, wat, wat is het, uh, het, zeg maar het materiaal? Wat is de discipline van deze We hebben veel kunstigen? foto's. En we hebben veel schilderijen. Maar ik mis nog beelden. Dus beelden. ik wil graag een oproep doen. Als mensen beeldhouwwerk hebben. Eventueel wat dan... Uh, in het thema valt van delen wereldwijd, geven en nemen. Laat ze mij dan eventjes opbellen, e-mailen of zo. Ja, want ik begrijp inderdaad dat er dus nog ruimte is om... Ja hoor, officieel was het gesloten omdat we toen al een heleboel mensen hadden. Maar uh, dat was hoofdzakelijk foto en uh, schilderij. En ja, we komen gewoon beelden tekort. En het is toch wel leuk als je een tafel hebt waar je iets op kunt zetten van een beeldhouwwerk ja. of zo. Het, het is het, het driedimensionale aspect... Ja. wat jullie ja. een beetje missen ja. in dat Ja, uh, en dat ben ik nou. gaan bekijken bij iemand in het, het Beatrix-plantsoen. En die had wat van haar echtgenoot. En prachtig ja. werk. Maar ja. ja... Je bent dus behoorlijk onderweg met de organisatie. Ja. Uh, je mist dus nog beelden... Ja. Maar ja, het moet wel even binnen het thema passen. Ja, dat is altijd een maar beetje de BKZ moeilijkheid. Binnen BKZ zijn best mensen die... Nou, die euh... hebben allemaal uitnodiging gekregen ja, ja, Via ja. Adamol. Maar ja, het moet, het moet wel in het thema passen. Ja, en, ja het... en we hebben ook een klein beetje een grens gesteld. Dat we niet... We hebben het jaar of het jaar daarvoor... Toen hadden, waren er mensen uit Den Bosch en uit Leiden en zo. Ja, daar kan je niet gaan kijken. Nee, Aan de nee. andere kant kan je via e-mail natuurlijk erg veel binnenkrijgen. Ja. En dan kan je daar ook wel wat mee doen. Ja. Ja. Dus ik denk dat we volgend jaar... Toch Weer wat wijder gaan, omdat je dan toch weer andere mensen ja. erbij okay. krijgt. Ja, want digitaal kun je natuurlijk uh, in ieder geval een voorselectie maken en denken, nou dit is dit is zo mooi. Een ja. hoop aan te zien natuurlijk. Ja, ja. ja. dan hebben we natuurlijk altijd Ellen Kuil met de glaswerk. Oh ja, ook, ja. Ook, ook, en Mark uh, Valk. Ja, ja. Dat maar die werken toch ook wel? Uh, Ellen werkt toch ook wel driedimensionaal. Ja, uh. ja, ja, die doet ook mee. Ja. Dus daar moeten we nog even naartoe. En naar Mark ga ik volgende week donderdag. Met nog iemand. Dus nee, daar zit, uh, zit was God in. Okay. Nou, ja. goed. Het is Dag. leuk om te doen. Het is een hele organisatie. Maar het is leuk om te doen. En gelukkig ja. mag het in de kerk. Ja. En het aantal bezoekers zijn jullie ook tevreden over? We hadden al verleden jaar in totaal... 30 ongeveer per zaterdag. Nou, dat is veel. Ja, dat is vind fors. Ik. Ja. Ja. Marina, eventjes afsluitend... gezien de tijd ook... Uh, Welke data moeten we in onze agenda gaan zetten? 5 juli. Ja. En dan tot en met 30 augustus. Tot en met 30 augustus. Ja. Bijna twee maanden. En dan iedere is zaterdag ja. open van. van 1 tot 5. 1 tot 5. En er zijn altijd mensen bij. Dus, dus het is nooit dat het werk alleen staat in die kerk. Nee, oké. Okay. Altijd twee mensen, gastvrouw, heer. Als <laughs> er iemand bij. Oh, het okay. staat dus uh, opgesteld in de kerk. Dus ja. ook tijdens de zondagdiensten. Ja. Van Goed. En dan, als wij klaar zijn met de koffie, dan uh, gaat het dicht. Ja. Maar goed, tot en met de koffie kan iedereen komen ja. kijken zonder. Nou. Spannend. Ik, uh, wij zouden zeggen heel veel succes ja, weer dankjewel. gewenst. Dankjewel. Ja, en uh, mogelijk dat, maar dat hangt van onze redactie af, dat we tegen die tijdje nog een keer vragen om ja, te even vertellen even. wat er nou concreet staat. Wat staat. er uiteindelijk uh, gehoord is. als er mensen zijn die zeggen, nou, ik wil misschien nog wel, bij wie uh, moeten ze zich melden? Bij jou? Bij Heb je een uh, telefoonnummer? 57 128 61. 5712861. Ja. Klopt. En ik heb ook een 06. 6. Dus ja. Uh, maar misschien is dit handig zo. Uh, Dit is, is, is zo handig. even wat handiger. Nou, ja. nogmaals heel veel succes gewenst. Ja, dankjewel. Oké, okay. wij door uh, met Joe Cocker. You are so beautiful. Oh, Cocker, you are so beautiful to me. Onze laatste gast uh, voor het nieuws. Ja. Nee, en dat is Alexander Slag. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Alexander. Voor ja. jullie uitnodiging. Uh, ja. uh, ja. Niet al te veel mensen in Zandvoort. Alexander Slag, wie is dat nou? Wie is Alexander Slag? Dat is een, uh, een jongeman uit Zandvoort. Ja. Waarvan uh, de ouders van mijn ouders een uh, ondernemersfamilie eigenlijk is. En... Uh, dus eigenlijk de, de, de, de vader van mijn, van mijn oma. Of, de, sorry, excuse. De, de, de, de vader van mijn moeder die heeft de vroegere melkzaak gehad. Ja. In Zandvoort. In Zandvoort en in de oost -Taristraat. Ja. En dat is de heer van de Meijen. Ja, bekend. Maar die en kent mijn... bijna iedereen nog. Ja. Ja. Dus dat was de, de, de, melk, uh, de melkfamilie eigenlijk. En we hadden de SRV-wagen. SRV oh, wat leuk. Waken. Van Fink? Nee, van uh, van, van der Meij. Van de Meij, die had ook een SUV-wagen. Ja. Oh, Oké. Okay. Dus brachten eigenlijk de, de melk rond in het dorp. Ja. Ja. Oh, dat was in het dorp, want in Noord reed Fink inderdaad ja, klopt, ja. Met de hier was, Hij was echt het dorp en een ja. Kostverloren, ja. kostverloren buurt. En mijn ja. uh, moeder van mijn vader, die was van de lantern van vroeger. En van uh, Hollenberg, de, de Kolenboer. Oostland ja. Ja. en de ja. Kolenman. Ja. Dat, was ja. de ja, dat is van toch een ogen. indrukwekkende afko Zandvoortse afkomst, hè? Ja, is nee. ja, Zandvoort. Adel. Zandvoortse Adel. hierbij benoemd. Ja. Ja, ja. Maar Alexander, we gaan nog even terug naar het begin. Waar ben jij geboren? Ik ben uh, uh, een nee, in Zandvoort, in Haarlem geboren, maar meteen, uh, we waren een Zandvoortse familie. Ja. In, uh, nou ja, eigenlijk altijd in Zandvoort gewoond, tot ik mijn vriendin uh, leerde kennen. Toen ben ik naar uh, Haarlem verhuisd. En nu woon ik in Heemstede. Ja. Maar ik voel me nog steeds natuurlijk een heel erge Zandvoort. Ja ja, nou ja, ja, ja. Je bent dag en nacht hier. Een heleboel te zijn in Haarlem geboren. Ja. Dat was nou eenmaal zo. Ja, dat ja. Maar ja, je bent toch Zandvoorter dus ja. uh, uiteindelijk. Uh, en je opleiding... Mijn opleiding is, uh, uh, vanaf de MAVO uh, ben ik toch de beroepskant op gegaan. En dan ben ik uh, voor banketbakker gegaan. Ja. Dat heb ik in uh, Amsterdam gedaan, op de Hubertusvakschool En afgemaakt in Haarlem, op de uh, Verspronkweg. Op de Verspronkweg, ja. En daar ja. ben ik uh, derde banketbakkersbediende, heette dat dan. Ja. Dus eigenlijk kan ik me banketbakker noemen, maar dat wilde ik eigenlijk niet meer. Ik heb het wel afgemaakt om mijn papiertjes te hebben. En ik werkte eigenlijk altijd wel al in de snackbar, bij het drommel. Even tussendoor. Jij kijkt ja. natuurlijk iedere dag naar het programma Bake My Day. <laughs> Toch? Nee. Nou, nee. Die nee. Heeft hij geen tijd voor? Nou, ik, het lijkt mij zo leuk als banketbakker om daar uh, nee, fantastische ja, dingen. Dat is wel echt dingen. heel leuk. Het is wel leuk dat je het als achtergrond hebt. Want je ja. kan natuurlijk alles maken wat ja. je maar wil. En, ja. uh, ja, je bent met je handen bezig. En dat is gewoon heel erg uh, fijn dat je dat als achtergrond hebt. Daar ja. ja. moet je ook heel creatief voor zijn volgens mij. Ben je ja, zeker. dat ook? Jazeker. Ja, ja. ja. Nou, niet, ja, ja, ik ben wel creatief, maar uh, ja. je, je doet het niet altijd natuurlijk. Ja. Nee. Uh, maar goed, het banketbakkersvak... Uh... Die heb je nooit gepraktiseerd in feite. Nee, nee. nee. Het nee. komt eigenlijk ook door mijn vader. Mijn vader is vroeger ook banketbakker, broodbakker geweest bij ja. Keur. Ja. En bij... Uh, bij uh, Balk. ja het heet Op de hoge Balk. weg, ja. ja, ja. ja, ja. Dus, Bakker uh, Balk, ja. ja. Daar komt het eigenlijk een beetje door dat ik eigenlijk die kant op ben gegaan. En ja. ik vond het gewoon heel leuk ja. om, uh, om dat te gaan doen. Maar goed, je was gebleven, je, je hebt dus gewerkt bij Drommel in de snackbar. Ja. Is dat uh, wat vroeger op het hoekje van het Kerkplein Kerkstraat? Nee, op uh, Badhuisplein Kerkstraat. De Big Mouse was dat. Oh, Oké, okay, goed. Ja, okay. Bij, uh, Je ze er er dus zoveel. Ja, natuurlijk. Dat is er ja. uh, ja, zitten er heel veel. En nee, ik kwam daar eigenlijk gewoon via mijn moeder. Mijn moeder waren, go waren goede vrienden van, van de Drommel. Ja. En, uh, en met mijn elfde, twaalfde begon ik daar een beetje te, te klussen. En te ja. helpen. En een beetje uitjes snijden. En dat vond ik gewoon zo leuk. Terwijl ik wel mijn school op afgemaakt. Ja. En toen met ik mijn zeventiende van school af. En toen ben ik met mijn broer voor uh, het plein begonnen. Op je 17e al? Uh, dus dan al. hebben we het over... Bijna 18 jaar. Ja, dat is best wel lang inderdaad. Ja. Ja. Het, uh, en... Op een bekende plek, hè? Ja. Eigenlijk oude... de eerste snackbar in Zandvoort, zowat. Ja. Sol. Sols Automatiek. Ja. Vanaf uh, 19, nou, wat zal het zijn? 40, 45, 45. Ja, vijf, zoiets. Ja, ja, ja. Ik heb nog oude foto's in de zaak. Hoor. Erg ja. leuk om te zien. En zijn dochter komt nog steeds vaak bij mij in de zaak. Die komt nog. Dus je ja. praat daar nog wel eens een beetje over. Maar dat is eigenlijk de eerste automatiek van Zandvoort. Van Zandvoort, van Zandvoort ja? toen, ja. Met z'n broodjes. <laughs> ja, heel bekend, ja, inderdaad. Ja, want jullie hebben op een gegeven moment ook uh, vorig jaar daar de, de wurf uh, voor de deur gehad. Die ja. uh, een wedstrijd, uh, wat was het, uh, patat snijden? En, uh... Ja, we doen al, al drie jaar doen we eigenlijk, uh, sinds dat de 50-plus dag is, doen wij al uh, dat de ja. wurf voor ons uh, uh, ja. aardappels snijdt. Terwijl we ja. eigenlijk helemaal niet van hun uh, uit moet komen, maar dat vonden we gewoon hartstikke leuk. En toen dachten we eigenlijk van, waarom doen we niet een schilwedstrijd? Ja. En nu hebben we al voor de derde keer een uh, aardappelschilwedstrijd uh, georganiseerd. En het is eigenlijk een uh, heel groot evenement geworden, voor Zandvoort. Ja, het is natuurlijk ook wel heel leuk om dat uh, te zien hoe we ja. uh, met een rap tempo ja. hoe dat. Uh, In 10 minuten zoveel mogelijk ja. aardappelschillen. Er wordt gewogen. Ja. Ja. En je kan een leuke prijs winnen. En de rest wordt uh, alles wat geschild is, wordt uh, ja. gratis uitgegeven. Ja. vers op het Dat was ah, ja. een maandje geleden ja. ongeveer, Klopt, toch? Ja. Zo. Ja, ja. En Zandvoort en aardappels heeft natuurlijk ook natuurlijk een. Uh, uh, aardappels werden geteeld in de duin. Dus het zit de de de wel de een relatie. Piepertjes. Ja, ja, de de de de piepers. Ja. Is er ook een mevrouwslag? Er is nog, ja, er is een mevrouwenslag, maar ze heeft nog geen mevrouwsslag. Nee, okay, dus, uh, hierbij maar... als je luistert, Nee, maar er is geen trouwen aan het woord, maar. We zijn nu negen jaar bij elkaar. We hebben net ja. een kindje van bijna zes ja. maanden. En ja, dat want... gaat hartstikke goed. Ik dacht één moment dat je voor de radio een huwelijksaanzoek ging. <lacht> ja, nou, nee, nee. Hadden jullie ook dat idee? Het, het, ik dacht: nou, nou gaat het gebeuren. Nee, oké, okay, sorry, sorry, mevrouw, slag. Ja. <lacht> nee, je bent nog heel jong, maar op een gegeven moment vragen we dan ook altijd aan de ondernemers: jammer en. En op een gegeven moment, als je het niet meer wil of wat dan ook, ja. is er dan opvolging. Maar dat, dat speelt bij jou nog helemaal niet Nee, dat moment. speelt helemaal niet. We zijn nu ja, 17 jaar bezig. We doen het met z'n drieën. Dus mijn broer en nog een compion. Ja. En zeven jaar geleden hebben we de Febo erbij gekocht aan ja. de overkant. Ja. Twee verschillende winkels gemaakt. Ben je dan franchiser van ja. Febo? Ja, full franchiser. Dat betekent dat je een andere bedrijfsvoering moet doen dan Ach, in je eigen zaak. En dat is ook heel erg leuk. Dus je hebt gewoon je, je eigen winkel waar je alles eigenlijk kan doen wat je maar wil. En uh, dat doen we ook dus. Dat doen we met verse patat, verse ja. hamburgers en dat soort dingen. En we hebben de VEBA als full franchise. Ja. En uh, ja. daar komen ook gewoon hele andere mensen ja. op af. Ja, het grappige is bij het plein zie ik vaak een hele pallet aardappelen ja. staan. dat klopt. Eén keer per week ja. een hele grote pallet. Ja. Ja. En die laat je ook bewust even staan natuurlijk. Soms een paar uurtjes laten staan om te laten ja. zien. Maar als het gaat regenen moet het zo snel ja. mogelijk binnen. Ja. ja, dat is zo. En uh, mijn vader, dat vind ik ook nog wel heel leuk om te vertellen. Mijn vader helpt al sinds dag één en mijn moeder ook. Uh, met het helpen van de zaak qua schoonmaken en sinds dat we met uh, zelfgemaakte aardappels zelfgemaakte frieten bezig zijn uh, schilt hij elke dag de aardappels ja. Ja, fantastisch klinkt ja. dat ja. Ja, het, uh, hoe vind jij Zandvoort als dorp als dorp een heel gezellig dorp Waarvan we weten dat het. Je woont er niet? Dat ik weet woon er niet ik. meer, nee, nee, maar, maar als je bent ondernemer? hier nog elke dag. En als ja. een ondernemer. Uh, je hebt nu gewoon een, een vaste uh, kring, eigenlijk om je winkel heen ge gebouwd. Uh, uh, dat, dat als vaste klanten gewoon. Heel, dat het heel goed gaat. Uh, het dorp zelf uh, vind ik wel steeds meer achteruit gaan. En dat komt door leegstand. En uh, nou, we ja, weten wel eigenlijk ja. wel dat het allemaal een beetje doorkomt. Maar jouw hoop is natuurlijk gevestigd op de nieuwe uh, gemeenteraad... die in, uh, het, het ruime ondernemersverhaal in zijn... Ja, ik denk dat de ondernemers wel meer gesteund mogen worden. Maar ook uh, qua pandeigenaar. Dat daar wat meer, uh, ja. meer aan gedaan kan worden aan qua huurprijzen tegenwoordig. Want het is gewoon te moeilijk om een winkel te starten. Ja, je, ja. Hoort, je hoort die klacht dat de huur in Zandvoort zo hoog zijn... dat het heel moeilijk is om een bedrijf te voeren. Ja, ja. en twintig jaar geleden... Kon je dat uh, makkelijk uh, gaan doen? Ja. Want toen had je een, toch een ander dorp. Maar je ziet door leegstand en dat het toch wel. Uh, ja, ja dan het, het, het kachelt achteruit. Een ja, klein absoluut. beetje. Ja. Ja. Maar ja. Uh, voor de rest. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur.